Even hey, domme Franksjes wanneer we. Oh, oh nee, het is niet waar. Oh. Oh, Guido, bitte. het is nog veel te vroeg. Je moet nog wat meer slapen. Ja, heb ik dat nu toch kunnen wel verrekken en dan ook zo laat hoor. Ah, oh, goedemorgen, Guido. Oh. Zeg wat gebeurt? Gaat geld weg nu al? Ja, ik, ik moet naar mijn werk, Oedo. Sorry. Maar... die politie kan toch nog wel één moment zonder u zien? Blijf nog liever een beetje bij mij. Toch? Ja, Oedo, alsjeblieft, laat me. Ik, ik moet echt voortmaken. Nee, nee, nee, nee, nee, toch. Nee, nee, nee, nee, Weißt du, ik heb een voorstel. Mm. Jij en ik, wij nemen eerst samen heel uitgebreid een champagne -fruis. Ja, dat is heel ja, ja, ja, ja. mooi. Ja. Ik, ik, ik trakteer natuurlijk. Ja, dat is heel lief van u, mm -hmm. Udo. Sorry, het gaat echt niet van mij. Ach, mens, dat is toch kwatsch. Waarom niet? Um, Guido, ik heb u toch gisteren gezegd, jij um. moet veel meer van het leven leren. Ja, dat is waar. Ja? Nee, ja, ja, nee, ja, nee. ja, ja, ja, voilà. En jij hebt gezegd, ja, dat is ja. waar. Juist of niet juist. Mm -hmm. Also, ik ja. bestel nu meteen zo'n frühstuk voor ons, oké? Okay? Ja, goed, goed, goed, goed, goed. Receptie? Ja, bitte. Het 5 er hier, hm? Voilà commissaris, euh, dat hier is het verslag van Vermeer. En, en hier is dat, euh, dat ding dat ze bij Frank Geldof gevonden hebben. Nee? Allee, euh, die minicomputer. Die, mini die palmtop bedoel je? Eh, eh, ja, ja, ja, ja, ik wist dat iets met palm was. Ja, hoe zet je dat ding aan? Uh, wacht er, uh, heb je een van die knopjes duwen hier zeker? Hè? Moment. Voilà, het al beeld zeg. Ja, en nu?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 Tot hiertoe is daar niks anders van dat soort dingen gevonden. En hoe zit dat nu met die BMW van Geldof? Oh, maar die hebben we rap gevonden, ze. Dankzij één van die gebeurs die toevallig naar dezelfde garage gaat. Ja, die mens, he, die rijdt trouwens nog met een dikkere BMW. Ja, ja, ja, ja, Bruinhoge, ter zaken alsjeblieft. Zijn we is, commissaris? Zijn weer met verkeerde binnen het bedden kroon. Laat je nu eindelijk uw verhaal afmaken? Oh, ja, natuurlijk. maar geef me de kansen niet. Bon,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 Je is ook uitgebreid in al de gazetten gestaan, he, van de familie Geldof. Je is een televisie geweest, de radio. Het is niet een verwonder dat er dan iemand was. He. Ah, eindelijk, meneer komt nog wel werken. <grijg> Amai, inspecteur. is zeker geloven? het is precies zo'n schoonkleurken. Heb jij geen werk boven bruin ogen, nee? Ja, excuseer, nee. De mens probeerde ik een keer vriendelijk te zijn. Laat hem maar gerust, Bruino, of hij verdwijnt weer. Tussen haakjes, jij blijft toch de bewaking van zijn villa organiseren, hè? Commissaris, gaan we dan nog langer met deuren gaan? Het is niet voor hier of daar andere, maar... ...als dan nog langer blijft deuren, ik daar zelf moeten gaan staan, ze. We zitten mij een serieus tekort aan volk. Weet je wat, Bruinogen? los het op. Merci, merci. Zij, als ik hier zo blijft deuren gaan, hè... ik geen van deze dagen mijn verplaatsing aan, ze dat administratie of zoiets. Ze gaan dan misschien wat vriendelijker zijn. Je beseft toch wel dat je daarvoor moet kunnen lezen en schrijven, hè? He, he, he. hier, inspecteur. Vrieg. Waarom zijt je nu eigenlijk zo laat, Guido? En nog wat anders, wat is er gistermiddag gebeurd? Wil je een officiële verklaring? Niet direct, nee. Ik hoop alleen maar dat u uw tijd goed besteedt. Hè, wat is dat? Een palmtop die Vermeer bij Geldof gevonden heeft. Oh, dat is zin. Uh, dat is...